Moord is volgens het OM niet bewezen, omdat de verdachte in een opwelling handelde. Toch komt het OM met de maximale strafeis. Verslaggever Matthijs van der Wiel.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 Uit een weiland in Lienden in Gelderland zijn drie oneetbare schapen gestolen. De beesten waren net ingehend tegen de besmettelijke veeziekte Rotkreupel. Ze mogen daarom de komende twee maanden niet worden gegeten. Vooral kinderen kunnen ernstig ziek worden van het schapenvlees. De politie vermoedt dat de schapen zondag ter plekke zijn geslacht, omdat er bloed is gevonden bij het weiland. Het weer droog en zonnig met af en toe stapelwolken. Temperatuur 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Morgen in de ochtend bewolkt en af en toe regen of motregen. In de middag weer droog en opnieuw zonnig. ANWB-verkeersinformatie door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda bij de Moedijkbrug. Staat er 6 kilometer file tussen de Randweg Dordrecht en Knopend Klaverpolder. De rechterrijstrook is dicht, 6 kilometer dus. Verkeer richting Breda kan omrijden door Gorkum te volgen via de A15, A27 en de A59. Verkeer vanuit Rotterdam houdt Zierikzee aan, de A29 en A59. Op de A50 Garnum richting Os staat 5 kilometer file tussen Heteren en het Ewijk.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 Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. En wat mooi dat jij er weer bent, Elsbeth. Op deze dag van kampioenen. De koopkrachtkampioen. Het meest van alle partijen. Koopkrachten bijna het beste ontwikkeld. Waarmee wij bij Spaanen kampioen zijn. Kampioen duurzaamheid. Iedereen is kampioen vandaag. Ja, alle partijen roepen zichzelf uit als winnaar... nadat ze vanochtend het rapport lazen van het Centraal Planbureau... waarin alle verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend. CPB-directeur Koen Teulings. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u ploeterde uh, daadwerkelijk met uw ploeg uh, de afgelopen tijd... tien verkiezingsprogramma's door... Uh, zoveel partijen die zich vervolgens tot kampioen uitroepen. Klopt dat wel? Nou, dat kan heel goed. Kijk, politiek is iets wat... Uh, dat gaat niet over één ding. Er kan maar één iemand uh, de beste uh, banenkampioen zijn... en er kan maar één iemand uh, het beste voetballen. Maar in politiek gaat het over heel veel verschillende dingen. Dus de één is het beste daarin en de andere is het beste daarin. Wat je het belangrijkste vindt is een politieke keuze. Uh, en daar zijn die partijen voor. Over vrouwenvoetbal wordt vaak wat lacheren gedaan... maar de dames spelen sinds dit weekend hun eigen competitie op topniveau. De Benen league. Marleen Molenaar is de baas van het vrouwenteam van Ajax. Goedemiddag, mevrouw Molenaar. Goedemiddag. Ja, iedereen hoort dan Benen league. Is dat nou wel zo'n handige naam voor de Belgisch-Nederlandse League waar het voor staat? Nou, het is Benen. Oh ja. Maar ja. Dus dat, dat scheelt al een hoop. En nou ja, het trekt weer de aandacht. Hè? <laughs> Vrouwen en benen. in ja. voetbal. Ja, want die, uh, we hebben mooie benen. Dus. En kunnen goed voetballen. En kunnen heel goed voetballen, ja. Over benen gesproken, de uitdrukking loop naar de pomp krijgt een nieuw leven... want de waterleidingbedrijven willen op pleinen van dorpen en in steden weer watertappunten aanleggen. Een topidee vindt professor Frans Kok, hoogleraar Humane Voeding in Wageningen. Um, waarom hij dat vindt, legt hij later dit uur uit. Welkom. Maurice de Bruin die schreef een roman naar aanleiding van de verdwijning van zijn broer 13 jaar geleden. En de dichter bij de dag is vandaag Casper Peters. Zijn samenvatting van datgene wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen half vier. En als u wilt reageren, ga dan naar de website, dit is de dag.nu, of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, vanochtend kwam Koen Teulings met de financiële doorberekening van de verkiezingsprogramma's van de tien politieke partijen. Koen Teulings van het CPB. Is dit nou uw finest hour, zo door het jaar heen? Nou, door het jaar eind is, ik ben nu zes jaar directeur van het Centraal Planbureau... dus de derde keer dat ik het meemaak uh, is dat mijn finest hour. Uh, we zijn er trots op dat we het doen. En je ziet ook dat heel veel medewerkers met heel veel plezier eraan werken... en heel hard aan werken zijn echt drie maanden, ik zou bijna zeggen dag en nacht in touw. Drie maanden, en dan is er de kick. Dan is er de kick, ja. Met, met de dag K -K van de presentatie. Kaart. keuzes in kaart. Uh, drie maanden uh, gewerkt, met hoeveel mensen? Nou, dat zijn dan zeg uh, 80, 60 bij het Centraal Planbureau en 20 bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus echt een grote groep mensen. Ja. En ook mensen die uh, vroeger bij ons gewerkt hebben en daarvoor terugkomen en tijdelijk weer bij ons in dienst komen. Omdat we het gewoon met uh, de zittende staf niet aan kunnen. En heeft u dan per uur, heeft 10 partijen gedaan, heeft u dan per partij evenveel mensen nodig? Of leveren sommige partijen meer plannen in dan andere partijen? Dus moet u er meer mensen op zetten? Nou, we hebben het... Het is zo georganiseerd dat iedere partij heeft, zoals dat heet, een sheetbeheerder. Dat is iemand gewoon een soort contactpersoon. Uh, en iedere partij heeft er daar één van. Uh, en dan hebben we specialisten die, laten we zeggen, alle woningmarktpannen gaan naar de mm -hmm. woningmarkt specialist En die vast aan de ene partij meer tijd kwijt dan de andere partij. Nou, dat wisselt gewoon. En loopt dan af en toe iemand juichend door de gang omdat hij iets ontdekt heeft? <lacht> wat niet klopt. Uh, ja, regelmatig komen er mensen langs en die vragen, ja, wat moeten we hier nou weer mee? En dan zitten we naar te kijken en dan bedenken we een, een slimme aanpak. En dan wordt dat met de partijen overlegd... dat we op deze manier niet verder kunnen... maar op een andere manier er misschien wel iets mee kunnen. Nou. Denkt u nooit van nou, hoe kunnen ze dit verzinnen? Hoe kunnen ze zo dom zijn? Nee, eigenlijk valt het reuze mee. Ik vind dat de deskundigheid van de politieke partijen... dat daar weinig op aan te merken is. Uh, en de samenwerking loopt ook altijd uh, heel erg soepel. Ik um, bedoel, natuurlijk zijn ze het wel eens niet met ons eens. Ja, dat hoort erbij. Over maar, wat voor uh, dingen gaat dat dan? Nou, van die kwesties als... Um, nemen alleen maatregelen mee die al deze kabinetsperiode uh, ingaan... omdat anders partijen over hun graf heen gaan regeren. En dan is er wel eens een kwestie van iemand die uh, het lange termijnbeeld... er beter voor wil laten uh, staan dan, dan anders zou gebeuren. Die een maatregel neemt die eigenlijk niet meer gaat over deze kabinetsperiode... maar de volgende kabinetsperiode. En dan zeggen wij nee. Ja, dan zeggen ze maar, gaat deze kabinetsperiode al in? Nou, dan krijg je wat geduw in getrekt. Uh, in die sfeer zitten er vaak dingen waar we zeggen nee, sorry, dat doen we niet. Frans Koch? Ja, het is heel mooi dat u dat doet. Maar is het niet eigenlijk een momentopname? En als de situatie in de komende maanden weer verandert. of er wordt politiek weer andere beslissingen genomen. Dat, dat eigenlijk dat hele doorrekenen en die ja. plannen niet zoveel meer voorstellen. Een regeerakkoord zal ja. er heel anders uitzien, inderdaad, uh, meneer Teulings. Nee, dat denk ik helemaal niet. Kijk, de, de wereld is uh, zeer beweeglijk. Dat uh, voorspellen is moeilijk. Uh, en zeker de economie van deze dagen. met de eurocrisis die nog uh, volop gaande is. Maar het effect van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's... op het reheerakkoord, wat straks ongetwijfeld zal komen, is groot. Want partijen, partijen die kans maken om in het kabinet te gaan... die weten dondersgoed dat straks de coalitieonderhandelingen zullen beginnen... bij wat ze hier bij keuzes in kaart hebben ingeleverd. Meestal gaat een formatie zo dat, als het ware, de partijen die aan tafel zitten... daarvan neemt de ambtelijke voorbereiding en zegt... nou, die en die dingen zijn jullie het over eens, dat doen we sowieso... Uh, en dan gaan we eens kijken hoe we over de de overeenstemming kunnen bereiken. En die doen dat bovendien aan de hand van de dingen die al doorgerekend zijn... Uh, bij keuzes in kaart. Dus de het gevolg hiervan voor wat er straks echt in het regeerakkoord komt, is groot. Ja, houden, uh, heeft u het gevoel dat partijen daar rekening mee houden... dat ze nu goedkoop kunnen scoren... door hele prettige berekeningen bij u neer te leggen... die ook prettig weer terugkomen... terwijl ze wel weten, ja, straks zullen we wel anders praten met andere woorden, ja, het, het mooie weer een beetje spelen. Ja, nou eigenlijk, dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Ik denk eigenlijk dat partijen op dit moment vooral bezig zijn... met hoe ze de verkiezingen kunnen winnen. Ja. Uh, maar dan is dit ook een strategisch onderdeel, ja, zoals Ja, van is dit een strategisch onderdeel. En hoe ze dan straks bij de formatie daarmee wegkomen, dat zien ze dan wel weer. Nou. Uh, maar ja, daar is het ook nu altijd wel enige ruimte. Maar dat is gewoon de ruimte van ja, zeggen... Ja, dat heb ik toen wel gezegd, maar dat wil ik achteraf niet. Denk nee. aan de PVV die vorige keer voor de verkiezingen zei... dat ze absoluut niks aan de AOW leeftijd wilden doen. En na de verkiezing dat wilde veranderen. Dat ja, kan allemaal, dat is maar, maar politiek Maar dat, dat voelt u misschien ook wel aan, want u kent die partijen natuurlijk ook wel. U voelt misschien ook wel, ik word voor hier voor karretjes gespannen. Is dat niet vervelend? Nee, maar ik word niet voor karretjes gespannen. Partijen zeggen in alle openheid, dit zullen we nooit doen. En vervolgens uh, is het verkiezingen en dan blijkt... Dan de dag daarna moet er onderhandeld worden. En dan blijkt al die harde lijnen blijken toch uh, wat gaatjes te hebben. Ja, en dan leiden en dan de partijen gezichtsverlies. Ja, dat, dat, ja. is, dat is voor een partij... wij hebben helder in beeld gebracht wat ze gezegd hebben. En als een partij dan later zegt... ja, bij nader inzien toch iets anders. Ja, dat kan. Zo is ja. politiek. Maar goed ook. Frans Gogh. Ja, U rekent dadelijk ook het nieuwe regeerakkoord door. En dan vergelijkt u dat ongetwijfeld... ook met de, met de begroting en de partijprogramma's. En dan ziet u natuurlijk zeker discrepanties. U bent een onafhankelijk instituut... Hoe gaat u daarmee om? Nou, wij vergelijken dat inderdaad binnen kamers. Wij kijken daar wel eens naar. Uh, maar daar hebben we... Uh, ja, bedoel, dat, dat maakt mij niet uit. Het is letterlijk als een partij dat naar zijn kiezers... Uh, en breder naar de bevolking kan verantwoorden. Ja, dan mag een partij terugkomen op zijn belofte bij een verkiezingsgebouw. Maar, maar doet u dat geen pijn als u de komende dagen verhaal hoort... waarvan u zeker weet, ja, maar dit klopt helemaal niet. En dit staat ook in de berekening dat het niet klopt. En toch verkondigen ze het. Ja, nou kijk, ik heb daar vandaag bij de, bij de presentatie over gezegd... wij gaan alleen over wat partijen bij ons inleveren. Dat kijken we en we zeggen wat daar de gevolgen zijn. Maar de haren gaan nu niet rechterover nee, rechter, staan als u dan die verhalen hoort in, in debatten. En dat hoeft ook niet, want er zijn in Nederland genoeg andere mensen... die daar wel mee in die dingen. Er zal ja. straks geheid komt er iemand die zegt... ja, maar bij het CPB ja. heeft u dat gezegd en nu ja. zegt u zo. De dus anderen doen dat voor ons, daar hoef ik me echt geen zorgen over te maken. U bent drie maanden bezig geweest. Is er in die afgelopen tijd toch nog contact geweest met de partijen... van kunnen jullie dit even opnieuw indienen... want uh, jullie zien iets over het hoofd, ik noem maar wat. Dat komt regelmatig voor dat we... wij hebben dus met partijen met op diverse punten in die drie maanden overlegd. Met de, de financieel van, experts he, van ja. de partijen. En dat is van tevoren ook... Afgesproken wat het tijdschema daarvoor is, ook om alle partijen op een gelijke manier te behandelen. En uh, in, daar is dus echt de mogelijkheid, we zeggen van ja, hier komt dit en dit uit. Als je dat wilt, nou dan gaan we dat zo opschrijven. Maar als je het toch bij nader inzien zegt, nee, dat willen we toch iets anders. Ja. We hadden ons dit niet gerealiseerd en dat kan. Uh, nou, dan hebben partijen de kans om dat bij te stellen. Dat ja. gebeurt ook vrij, vrij en regelmatig. Is er andersom ook een soort lobby uh, vanuit de partijen, uit u toe... van uh, breng dat maar niet naar buiten? Uh, wij brengen alleen naar buiten wat partijen bij ons inleveren... en waarvan ja. ze zeggen, ja, dit is echt wat we willen. En als partijen halverwege zeggen, een, met een plan komen... en dat blijkt niet zo goed te werken, en ze trekken dat plan terug... dan blijft dat bij ons in een bureaula liggen... en daar komt het in principe nooit meer uit. Interessante bureaula. Ja, maar dat betekent dus dat, ja. dat partijen niet het hele verhaal... soms aan u geven, niet de volle 100% um, van de begroting... die ze voor ogen hebben. Nou ja, dat kan iedereen zien aan het eind... als ze straks bij de plannen die ze echt gaan uitvoeren... iets anders doen dan ze hier uh, aan het Centraal Planbureau gemeld hebben. En uh, nogmaals, dat is partijen hun goed recht. Uh, iedereen kan dat zien, want iedereen kan gewoon die bijlagen nagaan... wat partijen bij ons ingeleverd hebben. En kan later nagaan wat partijen uh, feitelijk gaan doen. En als daar een verschil tussen zit, nou, dan uh, zal er wel iemand over gaan zeuren. Dat blijkt uit ervaring. Ja. Nou, het Centraal Planbureau uh, geldt al meer dan 50 jaar als toonaangevend en objectief. Sinds uh, 1986 uh, worden ook de verkiezingsprogramma's uh, doorgeregend. We gaan even terug in de geschiedenis We hebben een aantal zaken op een rij gezet. Het Centraal Planbureau is al jaren een gezaghebbend instituut in Politiek Den Haag. Maar dat is niet altijd zo geweest. Bij de oprichting in 1946 werd het instituut door Haagse politici met veel argwaan bekeken, vertelt economisch historicus Jan Luiten van Zanden. Het werd toch door velen gezien als een soort linkse hobby en ook de naam hielp niet erg. Een centraal planbureau suggereerde een beetje dat men als programma had om Nederland om te bouwen tot een soort uh, pla socialistische planeconomie. Dat lag er niet achter, maar het zat toch een beetje in de naam en dus werd er met ergens ogen gekeken door politici, door ambtenaren naar wat dit nieuwe instituut nou eigenlijk wel uh, ging doen. Het CPB heeft tijd nodig om gezag te krijgen. Dat gewicht en de bijbehorende media-aandacht komen pas jaren na de oprichting. Deze week verscheen er een belangrijk stuk van het planbureau. De directeur van het Centraal Planbureau, professor van der Belt, gezegd... dat het afremmen van de loonstijging... En, en, een en nu blijkt uit die cijfers dat het zo gaat met het kabinetsbeleid dit jaar... De die... belangrijkste invloed die het CPB gehad heeft... is denk ik in halverwege de jaren 70, begin jaren 80, Het kabinet in den uh, Die hadden een idee van... we kunnen de economie wel uh, aanjagen door meer geld uit te gaan geven in, in het begin. En het CPB liet zien dat dat niet zou werken. Dat dat tot meer werkloosheid, meer inflatie zou leiden. En dat heeft ertoe geleid dat men de, de koers is om gaan gooien. Dus een echte koerswijziging in het Nederlands beleid heeft men op dat moment... Ja, mede helpen tot stand komen. Een doorbraak beleeft het Centraal Planbureau halverwege de jaren 80. Politieke partijen zijn in de aanloop naar de verkiezingen... allemaal te raden gegaan bij het Centraal Planbureau, het CPB. Een ander belangrijk moment is denk ik 1986... wanneer ze beginnen met het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. Uh, waardoor eigenlijk het politieke speelveld wat beperkt is. Hè? Als je gekke dingen voorstelt... die als part politieke partij wilde ideeën hebt, dan val je eigenlijk door de mand... ...als je door het CPB met hun modellen wordt doorgerekend. In 1989 hadden we een goed programma, maar iedereen zei ja, kan niet hè. Je bent kwetsbaar in de campagne, want het CPB-keurmerk zit er niet op. Het CPB krijgt een steeds belangrijkere rol in het bepalen van de koers die Nederland vaart. Je moet van de economische plaatjes geen heilige koe maken. Tegelijkertijd groeit daarmee ook de kritiek. Hoe sneller verkiezingen naar daarbij komen, hoe liever politici de rekenmethodes van het CPB wat bagatelliseren. Het Centraal Planbureau is in opspraak. LPF, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Bomhof, vindt de rekenmodellen van het CPB achterhaald en ouderwets. Arrogant en partijdig gereken op een manier die nergens anders ter wereld voor dit doel wordt gehanteerd. Moet maar snel ophouden. Uh, de laatste tijd uh, zie je wel dat ze af en toe onder druk staan. Ook omdat er uh, een link wordt gelegd tussen de politieke overtuigingen van directeuren... en de beleidsadviezen die er af en toe uitrollen. Ik denk over het algemeen dat het een beetje onzin is. Uh, onder Zalm werden ze verweten dat ze een VVD-instituut zouden zijn... en nu krijgen ze te horen dat ze een PvdA-instituut zouden zijn. Dus het zegt wel een beetje iets waarschijnlijk over hun toch redelijke neutraliteit. Hoewel economisch historicus Van Zanden niet twijfelt... aan de objectiviteit van het Centraal Planbureau... zou het volgens hem wel goed zijn als het instituut iets meer concurrentie zou krijgen. Er zijn wel pogingen toe gedaan in het verleden, maar die zijn niet erg succesvol geweest. Maar het zou denk ik voor het Nederlandse politieke debat gezond zijn... als daar wat meer nuance, wat meer discussie over dit soort zaken mogelijk zou zijn. Ja, CPP-directeur Teulings begin, begon uh, positief, uh, als een loftrompet. En dan uiteindelijk toch de conclusie dat u misschien wel een concurrent nodig zou hebben... om een uh, ja, nog eerlijker objectiever beeld te hebben. Bent u daar nog, meneer Teus? Ja, daar ben ik nog. Ja. <laughs> ik moest er moet even te vragen, over nadenken. Dus. Ik. <laughs> nee, ik hoef niet ergens over na te denken, maar ik dacht, er komt vast nog een vraag. Nou ja, hebben wij niet een concurrent nodig naast het uh, CPB? Uh, nou, ik, kijk, economisch zijn altijd voor concurrentie en dat geldt ook in dit geval. Wij, wij hebben serieuze concurrentie, bijvoorbeeld waar het gaat om het maken van ramingen. Uh, bijvoorbeeld de Nederlandse bank. Maar ook andere banken. De Rabobank heeft een duidelijke ramingsafdeling. En als wij het veel slechter dan direct. Die, die instanties doen, dan merken wij dat echt. Ja, ja. Op het gebied van het analyseren van verkiezingsprogramma's... ja, vorige keer hadden we een concurrent. Iemand, uh, bureau Nijver wilde toen snel... wij hadden toen geen koopkrachtberekening gemaakt... en dus zei van, nou, doen wij dan wel even. Ja, dat blijkt dan toch heel erg tegen te worden. Dat is echt heel ingewikkeld. Um, dus het is niet zo eenvoudig om daar concurrentie te krijgen. En je moet je ook afvragen of dat nou echt per se een voordeel is... om op dit soort punten waar het gaat om een soort onafhankelijk gezaghebbend oordeel concurrentie te hebben. Je hebt dat in Duitsland gezien, waar je de, de vijf wijzen had. Vijf instituten à la het CPB. En iedere partij had als het ware zijn eigen instituut. Ja, dus dan schoot je er niks meer op. Uh, want dan de ene partij had het ene instituut en de andere had het andere instituut. En die vijf meningen gingen dwars tegen elkaar in. En uiteindelijk was de kiezer nog niks wijzer. Nee. Dus ik denk dat het hier toch gaat... Ja, er zijn een paar van die dingen die zoals economen dat noemen, een, een natuurlijk monopolie zijn. Ja. En ja, dat hebben wij nou toevallig. Tot slot, hoe voelt het om toch indirect uh, invloed te hebben... op het kiesgedrag van mensen? Ja, ik weet niet hoeveel nou, in invloed wij precies ik, hebben. Ik, ik stel, hè, ik twijfel uh, tussen bijvoorbeeld CDA en ChristenUnie. Ik, ik weet het nog niet. Louter hypothetisch, hè? Louter, hypothetisch, <laughs> En dan hoor ik vandaag bij u dat de koopkracht bij het CDA... sterk achteruit gaat. Nou, dan is dat net dat zegje wat me richting de ChristenUnie doet. Nou, doe ik me deugd dat het louter hypothetisch is. <laughs> um, ik, ik weet niet. Kijk, maar u kunt mijn voorbeeld wel volgen. Ja, ik kan het voorbeeld heel goed volgen. Ik, ik betwijfel. Nou, ik denk dat we in sommige gevallen wel invloed hebben gehad op de uitslag. Ik bedoel, dat hebben mensen me ook achteraf wel eens uh, gezegd: uh, politici dat er goed bij houden. Uh, dat laat mij eerlijk gezegd koud. Uh, ik vind het uh, ik, oprecht. Dat merk nee, ik ook bij de medewerkers. Die nee. zijn er trots op dat we deze service aan de samenleving nee. kunnen leveren. Maar Het kan toch ook prettig zijn dat u ook inderdaad die service kan leveren aan de mensen in het land. Ja, nee. Dus dat vinden we echt. Daar zijn we trots op. Het kost ons geen enkele moeite om daar onafhankelijk te zijn. Dat zit gewoon heel diep in de genen van de organisatie. En bovendien eigenlijk, het is, in, in zekere zin is de hele project een soort uh, enorme mammoetanker, waarvan niemand echt uh, individueel op het moment dat het schip helemaal vaart... echt nog de koers kan beïnvloeden. Omdat het gewoon, ja, het zijn afspraken die we al lang geleden gemaakt hebben... hoe we bepaalde dingen aanpakken. Dus wat dat betreft ligt dat echt... Uh, ja, is het een project van heel veel mensen... waar niemand individueel uh, de koers zomaar kan veranderen. Dat is maar goed, ook goed. Want dat maakt dat individuele oordelen eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Het is meer het collectieve oordeel van een grote groep deskundigen. Waarvan achter. Dank u wel, Koen Teulings van het CPB.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 Happiness. Jonathan Jeremiah en Koen Teulings van het CPB heeft plaatsgemaakt voor Maurits de Bruin. Hij schreef een roman over de verdwijning van zijn broer twaalf jaar geleden. Maar nu eerst vrouwenvoetbal, Elsbeth. Ja, want dit weekend ging een nieuwe competitie voor vrouwenvoetbal van start. En Ajax doet voor het eerst mee aan de Benen League, zonder N op het laatst. En de manager van het team is Marleen Molenaar. Goedemiddag nogmaals, mevrouw Molenaar. U was uh, succesvol manager bij AZ en maakte de overstap naar Ajax. Waarom? Nou, uh, AZ is, uh, zoals misschien veel mensen weten, gestopt met het vrouwenvoetbal. En, uh, en eigenlijk een, een jaar daarvoor ben ik er zelf uh, bij AZ uh, mee gestopt. U voelde het ik... al aankomen? Ja, inderdaad, ik voelde het aankomen. Ik had uh, een gesprek gehad met de uh, zeg maar nieuwe directie. Het is destijds uh, daar opgezet uh, onder leiding van Dirk Scheringa. En uh, die was inmiddels uh, verdwenen samen met uh, Louis van Gaal en Marcel Brands, En toch wel de omarmers. En ik voelde eigenlijk heel weinig draagvlak. Wat niet uh, bevestigd kon worden aan mij. En ik zat daardoor in een positie dat ik vond dat ik niet eerlijk kon zijn richting het team. En een beetje daartussenin zou gaan zweven. En nou, dat is voor mij geen, nee, geen optie. Dat werkt niet lekker. Nee. Vervolgens moest u bij Ajax in een hele korte tijd een selectie en een staf samenstellen. Twee weken had u daarvoor. Ja, dat was eigenlijk dat was enorm uh, haastklus, zeg maar. Uh, 18 mei besloot Ajax om, uh, om toe te treden tot, uh, tot de Eerdivisie. Uh, 15 juni is de overschrijvingstermijn uh, in, het, in het voetbal, dus dan moesten de selecties bekend zijn. Nou, daar kan je ook niet op het laatste moment mee wachten. Dus eigenlijk vanaf 18 mei uh, ja, zijn we als uh, razend aan de slag gegaan om, om dat te formeren. Ja, lukte dat. Nou, dat is, dat is heel goed gelukt, ja. Ja, want de eerste wedstrijd zullen we maar even verklappen. Die is gewonnen, ja, afgelopen is gewonnen. zaterdag. Dus dat is, dat is in ieder geval goed gegaan. Ja. Hoe is het bij, de vrouwen, bij het vrouwenvoetbal? Het zijn, het zijn amateurs, hè? Ze, zijn, ze krijgen niet, verdienen niet hun volledige inkomen met Nee, nee, met dat, dat zeker niet. Het is wel zo dat uh, Twente, die al vanaf 2007... sinds de oprichting van de Eredivisie vrouwen uh, daarbij betrokken is... De, die zijn nu al, al ja, enkele jaren bezig... en die hebben voor de speels dus wel kunnen realiseren... Dat ze een soort van, van inkomen krijgen. Moeten we niet uh, heel, te veel van verwachten. Maar in ieder geval. Niet zoveel als de mannen. Nou, dat zeker niet. <laughs> hey, jammer. Maar, dan, ja, jammer. Dat, dat is nog even ja, voor de toekomst. Maar uh, het is in ieder geval wel zo dat ze de speelsers daardoor ja, kunnen bieden dat ze zich uh, nog wat meer op het voetbal kunnen richten. Ja. En niet allerlei bijbaantjes nog rondom hun uh, drukke voetbalstaandje. Volgen. En hoe is dat voor de speelsels bij Ajax? Nou, voor Ajax is dat uh, nog niet zo. Het is bij Ajax uh, nu nog puur op uh, onkostenvergoeding. Dus de vrouwen hebben allemaal banen erbij? Ja, ze hebben banen. De meesten studeren eigenlijk nog. Het is een heel jong team. En uh, Maar ja, we hopen dat... Uh, Kijk, de sponsoren en de media hebben altijd gezegd... dat uh, pas op het moment wanneer Ajax, Feyenoord en PSV instappen... dan is het pas echt wat. Nou, u bent nou, er. Nou, nou, dat was natuurlijk niet helemaal terecht. Want uh, met AZ en Twente en ADO en al die andere clubs... Uh, was het natuurlijk al heel serieus. Maar goed, we wachten nu uh, op de media en de sponsoren. Omdat het nu uh, pas echt van start is volgens ja. mij. Nou, wij zijn er. Nu de ja, sponsoren top. nog. Ja. Even de mannen aan tafel. Geïnteresseerd in, uh, in uh, vrouwenvoetbal, Frans Kok. Ja, ik... Ik heb uh, de wedstrijd Zweden-Nederland, dacht ik, voor het EK. Kan dat klopt? Ja, ja. ja. Um, ik weet dat. Ik, we hadden van tevoren even op gesprek. En ik, ik dacht dat Japan dat die de Olympische medaille bij de damesvoetbal. Maar het schijnt Amerika te zijn. Hm, bijna goed. Ja, bij, ja, Japan <laughs> hebben ze wel tegengespeeld. Ja. En ik vind het wel inter, heel, heel interessant. Ja. Ik ben ook benieuwd. Het zal nooit zo ver uitgroeien als bij de mannen. Maar ik ben benieuwd van hoe ver het gaat komen uiteindelijk. Ja. Nou ja, dat, dat, we zijn natuurlijk wel met een soort van inhaalslag uh, bezig. Bij de mannen bestaat het geloof ik 125 jaar. En uh, bij de vrouwen dan vijf jaar. Nou ja, daar gaan we natuurlijk niet zo lang over doen. <laughs> maar uh, het is wel duidelijk dat... Kijk, het is de, de grootste sport uh, van Nederland uh, inmiddels, mevrouw. Oh ja? Ja, het is de snelste... Niet hockey? Nee, nee niks in naleven van hockey. Wel een ongelooflijk leuke sport. Maar het is in de laatste, sinds de oprichting van de Eredivisie is het enorm gestegen. Hm. Het is ook de snelst groeiende sport in Nederland. En wereldwijd voetballen er 45 miljoen mensen, en, of mensen, vrouwen. en uh, Dus er is eigenlijk niet meer omheen te gaan. Nee. Het gaat er niet meer om, vindt de een het leuk en de ander niet. Het is gewoon een niet tegen te gaan uh, ontwikkeling. Maar u moet wel uw beste voor doen. Dus het valt toch, er zijn toch wat obstakels nog wel. Nou, zoals? Nou ja, die sponsoren. Nou Precies. nee hoor, die, de, de, ik, uh, wij hebben bij Ajax uh, twee hele uh, grote sponsoren. En uh, die hebben zich er al uh, enorm uh, achter gezet. Uh, die doen, uh, zijn enorm enthousiast. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. En die Benelik, is dat een, is ook een goede manier om het op de kaart te zetten? Nou ja, goed. We waren natuurlijk al een aantal jaren bezig. Uh, dit is ook wel denk ik een soort van pilot uh, voor de heren. Daar wordt ook al heel lang over gesproken. En uh, ik denk dat uiteindelijk wanneer we na de winterstop uh, tegen de Belgen gaan spelen dat dat uh, ja, best wel hele interessante wedstrijden kunnen worden. Wat zijn ze daar al ver, met het vrouwenvoetbal? Uh, nou, ik denk eigenlijk dat wij in Nederland wat verder zijn. Dus wij, <coughs> wij helpen Gaan de we hiermee. Nou, dat weet ik niet. De, de clubs die meedoen, hebben wel een, een, een hoog niveau. Hm. Maar goed, we zullen het zien. En ik denk dat het zeer interessant gaat worden. Als, als u mannen- en vrouwenvoetbal vergelijkt... wat is nou een typerend Mag verschil? Niet. Ja, ja. <laughs> <laughs> nou ja, mag niet. Het is, ja, zo, het is altijd maar... zo grappig dat, dat iedereen altijd begint over het vergelijk ja, tussen, tussen mannenvoetbal uh, en vrouwenvoetbal. Terwijl dat bij geen enkele andere sport voorkomt. Er wordt nooit gevraagd wat is nou het verschil tussen ja, mannenhockey positief, en... Ja, dat weet ik. Maar dat is eigenlijk, dat, en ik noem dan ook wel eens het vergelijk, als, als, als je Federer een setje laat spelen tegen Sharapova... Nou, ik denk dat ze, als ze drie ballen terugslaat, dat het veel is. Ja. Maar dan zeggen wij niet na afloop dat zij er niks van kan. Want hm. zij is de beste van de wereld. Hm. Maar zo en, heb ik het niet behoorgen. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Maar, <laughs> maar hoe dan wel, meneer Kok? Nou, nee, nou. Ik denk, het, het grootste verschil is natuurlijk het fysieke. Het fysieke, het, fysiek, ja, het fysieke maar, maar, en, en, en het, snelheid. Het, het veld goed. is toch kleiner, bij jullie? Nee. Nee. Nee, nee, oh, oh, nee, nee. nee, nee. Hoe gaat u onder de tafel? Nee. Zelfde veld. Waar is dat dan? Zelfde dat bal, zelfde doel, afmeting. Nee, dat is allemaal hetzelfde. We ja. spelen ook net zo lang. Maar het fysiek is natuurlijk anders. Nou ja, fysiek, Snelheid, uiteindelijk kan je nee. dan toch niet tegen een man op. Maar dat geldt eigenlijk in elke sport. Ja. Sterker nog, het geldt eigenlijk bijna bij alles. Ook in dammen zijn ze volgens mij beter. En ook in de keuken. Dus ik... Uh, nee, he, ik ook het op <laughs> maar he, mevrouw Mona, is dit nou een illustratie van de vooroordelen waar u het mee te maken krijgt? Van wat, nou, op, wat ik, de heren net zo allemaal riepen? Nou, oh. voor, vooroordelen. Het is wel zo dat, dat er altijd uh, gevraagd wordt, hoe staat het nou ten opzichte van, uh, van de mannen? Dat vind ik dan niet zozeer een vooroordeel. Wat natuurlijk wel zo is, het is heel vaak uh, onbekend maakt onbemind. Men weet vaak niet uh, waar ze over praten. En dat was dus het leuke afgelopen vrijdagavond, waar natuurlijk ook een heleboel kritische mensen aanwezig waren. En die toch heel eerlijk na afloop zeiden van jeetje, dit hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. U kunt het echt. Uh, wat, wat, wat, het is ontzettend leuk om naar te kijken en, en snel en enerverend en... Ja, ze zagen er al uh, een beetje het Ajax-voetbal in terug. En dat was voor mij natuurlijk... naast dat het een ongelooflijk succesvolle avond was met, uh, met het publiek... dat zelfs uh, de, de, de Ajax-supportersverenigingen allemaal aanwezig waren... en daar gewoon 35 man op de tribune zaten... de is het veld opkwamen en een staande ovatie ontvangen... Ja. is het voor mij, voor ons, ook heel belangrijk... uiteindelijk achteraf, dat heb je niet in de hand... maar. Dat ze gewoon goed voetbal hebben laten ja. zien. En, uh, en ze wonnen, dus dat lukte. Ja. Kunnen we er ook wat van op tv zien? Nou, dat is wel de bedoeling. Uh, in ieder geval de regionale zenders die staan eigenlijk te trappelen om het uh, uit te zenden. Twente doet dat sowieso al in, uh, bij TV Oost. En uh, ik heb begrepen dat Erevisie Live daar ook mee bezig is. Ik heb ook stukjes gezien op RTV Noord-Holland. Dus het is echt wel. Uh, ja, het dat, dat zit echt. Het is echt coming up. En ook de rechter komen eraan en die zullen omhoog schieten. Dat denk ik wel. Ja, dank je wel voor nu. Na het nieuws van de half drie praten we verder met Maurits de Bruin... wiens broer twaalf jaar geleden verdween. Uh, hij heeft een boek geschreven en de vraag is in hoeverre dat boek ook over zijn broer gaat. Of misschien toch ook wel over de schrijver zelf. En watertappunten waar je kosteloos je flesje mag vullen. Professor Frans Kokwoordemal is daar heel erg blij mee. En hij gaat straks uitleggen waarom. Nu is het nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. SP-leider Roemer zegt dat VVD-leider Rutte een loopje neemt met de waarheid. In het tv-debat gisteravond bij RTL zei Roemer... dat de VVD het eigen risico bij de zorgverzekering flink wil verhogen. Rutte bestreed dat, maar in het vijfpartijenakkoord met daarin de VVD... is afgesproken dat het eigen risico volgend jaar van 220 naar 350 euro gaat. Roemer noemt de ontkenning van Rutte een premier onwaardig.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 ABB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A16 Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug 7 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook daar dicht. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via Gorkum of via de Haringvlietbrug via de A29. Op de A50 ook file van Arnhem naar Oost tussen Heteren en Knop het Ewijk 5 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met uh, een aantal gasten aan tafel. Onder, onder andere hoogleraar Frans Kok. Hij is uh, voor watertappunten, zodat je geen flesjes water meer hoeft te kopen... maar ze gewoon kan tappen. Marleen Molenaar brak een lans voor het vrouwenvoetbal. Zij is van de vrouwenploeg van Ajax. Maus de Bruin was 15 toen zijn broer verdween... en hij schreef een boek daarover en ook over andere dingen. En Marcel Heldoorn, hij is van de patiëntenfederatie NPCF. En met hem gaan we praten over het inzien van patiëntendossiers... wat patiënten zelf kunnen gaan doen... En als u iets kwijt wilt, dan kan dat via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Maurits de dag, nu. Bruin, je bent journalist en beeldend kunstenaar. Ja. Vind dat vind ik een hele mooie combinatie. En je debuteert met de roman Broer. Afgelopen weekend kwam het uit, hè? Vrijdag, ja. Vrijdag. Over je vermiste broer Maarten. Uh, is het boek een zoektocht naar je broer? Ja, in eerste instantie gaat de hoofdpersoon Wolf op zoek naar zijn broer. Uh, nou die zoektocht transformeert eigenlijk ook in een wat meer introspectieve zoektocht. Precies. Uh, zoektocht hij probeert uh, naar zichzelf. Ja, hij probeert eigenlijk ook om te gaan met dat wat er is gebeurd, de abstractie van een vermissing een beetje op te heffen en aan te gaan dat wat de, het missen van zijn broer nou echt betekent. Ja, we schrijven mei 1999. Je broer Maarten is sindsdien vermist. Ja. Wat was zijn laatste teken van leven? Hij reist op dat moment door India. Uh, de bedoeling was voor een jaar. Hij had een visum voor een jaar. januari van 1999 vertrok hij. Na al andere reizen gemaakt te hebben. Uh, tijdens die reis had hij altijd contact met ons via de telefoon. schreef uh, mooie brieven naar het thuisfront. En in april van het jaar 1999 is dat opgehouden. En toen dachten jullie van er is ja. wat gebeurd? Nou, er wordt dan niet meteen alarm geslagen. Want het is India. De internetrevolutie was nog niet helemaal nee. zo zover als nu eigenlijk? Ja, tegenwoordig uh, sla je alarm als je al een uur uh, geen Twitter van iemand ziet... bij wijze van spreken, <laughs> Precies, maar, maar het ja. gaat veel sneller. Ja. ja, mijn broer zat niet op Twitter en stuurde ook geen e-mailtjes naar ons. Dus nee. kijk, als je een maand geen nieuws wordt uit India... was dat nog niet meteen alarmerend. Uh, na een aantal maanden wordt dat natuurlijk een ander verhaal... op het moment dat iemand's visum verloopt en, en niet terugkomt. Ja. niet terugkomt. Aanleiding voor je vader om in 2000 uh, te gaan zoeken... Ja. In India en dat doet hij samen met een uh, journalist van Twee Vandaag. Laten we even uh, luisteren naar een fragment uit de uitzending uit 2000. I would like to show you something for my missing son. He is missed in the mountains here in Parvati Valley. What is it, man? Yeah. Good branch. Yes. Yeah. Uh, fe in feitelijk is er niets. Vergeruchten, enkeling die hem meen te hebben herkend. Weet je wat het gekke is? Zolang ze hem niet vinden, dood, dan leeft hij nog. Ja, Maurits, je vader zegt feitelijk is er niets. Hij heeft toen echt niets gevonden? Nee, geen uh, concreet aanknoppunt, Niet iets waar je echt verder mee komt. Ja. En ja. Tegelijk zegt hij, zolang die niet gevonden wordt, is hij ook niet dood. Ja. Hoe is dat nu, twaalf jaar later? Uh, voor mij geldt nog steeds hetzelfde. Kijk, er is een heel spectrum aan scenario's wat je je in kan beelden. Er kan van alles gebeurd zijn. Uh, ik kies er zelf voor om niet te kiezen... Uh, het is een open einde, er is geen, geen sluitend antwoord. En daar wilde ik graag mee kunnen leren omgaan. Hoe oud was jij toen hij verdween? Vijftien. Dat is nogal jong, hè? Ja, dan is zo'n abstract gegeven misschien nog wel lastiger te benaderen. En je broer was ouder? 22, 22 uh, Tweeëntwintig. Tweeëntwintig. Je wil niet nadenken over wat er nou echt is gebeurd... Toch heeft je vader het op een gegeven moment over de mogelijkheid dat gewoon een misdrijf zich heeft voorgedaan. En ook daar sprak hij zich in die uitzending in 2000 over uit. Een toerist is een gemakkelijke prooi. Een paar honderd dollar is voor een, een outlaw is een jaarinkomen. Een stenenbikker hier verdient 2,50 per dag. Het is een plausibele verklaring voor een heleboel dingen. Alleen het accepteren van die verklaring is een beetje lastig. Het is een ordinaire oorzaak. Beroofd worden en doodgeslagen. Stel me van sterven altijd wat meer voor, maar het zal wel niks anders zijn. Nou, ja, rijst mij toch uh, de vraag, Maurits, of je vader zich dan wel heeft neergelegd bij de dood van zijn zoon? Mm, nou, ik vind het lastig om voor mijn vader te spreken. Dat doe ik ook niet graag. Ja. Maar... maar omdat hij het zo helder schetst dat een misdrijf gewoon heel verklaarbaar zou zijn. Ja, natuurlijk. Het behoort absoluut tot de mogelijkheden. En omdat hij daar geweest is. Zal die mogelijkheid voor hem nog wel meer levenskracht ja. hebben gekregen? Ja. Uh, kijk, voor mij is het mysterie groter, denk ik. Ook omdat India voor mij een mysterie is. Hoe dat voor mijn vader is, ja, dat is ook anders omdat hij daar is geweest. Maar hou jij mee? Nee. Nee, totaal niet. Um, er was niet die drang voor mij om op die manier echt achter hem aan te gaan. Um, Zeker op die leeftijd niet. Een jaar nadat het was gebeurd, onttrok ik me totaal aan dat dat was gebeurd. Ja. Ik, uh... En nu als research voor je boek misschien? Dat je toch dacht, van, nou, dan wil ik toch die plek opzoeken? Ja, ook nu dacht ik, het is het beste om uh, op te schrijven dat wat, ik, wat ik weet en wat ik heb meegemaakt. Ja. En uh, dat ging toen al niet over feitelijkheden of meegaan. En ook nu niet. Ja. Maar misschien ook bewust niet, omdat je in je boek andere steden bezoekt. Berlijn, Tel Aviv, Budapest. Ja. Um, om de waarheid niet misschien te hoeven te ontdekken. Want als je het over India had gehad... had je misschien wel tot de waarheid gekomen. Ja, tot, of als je er tot, ook daadwerkelijk heen zou zijn gegaan. Tot die weer waarheid, ja. Ik denk dat ik een andere waarheid uh, in mijn boek heb kunnen opstellen. Maar is jouw verlangen niet zo groot dat je broer Maarten nog in leven is... Uh, dat je daarom ook die conclusie trekt? Begrijp je me? Uh, of mag ja. ik deze vraag misschien niet stellen? Jawel, maar uh, dat is misschien ook wel de... waar ik gebruik van maak. Misschien ja. is dat ook wel de rijkdom van een open einde. Ja. Dat, je, dat je ook echt zelf je eigen versie van het verhaal... Wat mis, je, wat mis je precies? Um, ja, uh, wat ik denk het meest bijzonder vond aan zijn aanwezigheid... was dat hij zich uh, hij kon zich als geen ander heel kwetsbaar opstellen... En het was altijd heel ontwapenend. En... Maar hij bleef dan altijd toch krachtig. Ja. Mm -hmm. En uh, dat in, is iets wat ik heel erg aan hem mis. In, in je boek uh, is het Wolf, die op zoek gaat naar zijn broer. En ja. die broer heeft eigenlijk geen naam, want het is gewoon broer. Hè, met een hoofdletter B. Vandaar ook de titel, ja. Je hebt nooit een naam verzonnen voor broer? Um... Nou ja, laat ik het anders vragen. Is het Maarten in je boek? Uh, het, het kan gezien worden als... Het... Ik denk dat de broer absoluut... Uh een portret is geworden van, van Maarten, ja. Maar wel echt zoals ik hem kende. Ik heb niet geprobeerd om uh, iets te maken... waar misschien mijn, mijn ouders zouden misschien iets anders zeggen. Ik, ik lees heel veel liefde uh, voor je broer in dit boek. Uh, heel huh? veel gemis. Maar ook misschien een beetje een verheerlijking voor je broer. Ja, absoluut. Dat, er is ook een fragment in het boek... waarin de hoofdpersoon dat, uh, zich dat bedenkt. Uh, onvoltooide kunstwerken worden meer dan, uh, dan soms... tot kunstwerk, tot, tot meesterwerk... Uh, en zo is het soms ook met mensenlevens, denk ik, die, mm. uh, die afgebroken worden. Je, je bent schrijver, journalist en ook kunstenaar. En dat zie ik ook wel terug in het boek. Mm -hmm. Want je doet niet altijd evenveel moeite om mij als lezer mee te nemen in het verhaal. Dan moet ik echt even heel erg mijn fantasie gebruiken... of zelfs terugbladeren van heb ik wat gemist? En dat heb ik dan niet. Uh, dus het is soms wel moeilijk om bij te blijven... Maar toen dacht ik, ja, een kunstenaar maakt soms een schilderij... en dan loop je langs in een museum. En dan boeit het die kunstenaar misschien ook niet altijd... of je het wel of niet snapt. Uh, ik zie het zelf zo. Ik denk dat ik graag veel ruimte voor de lezer heb over willen laten... om een er een zeinig van te vinden. Ja. <laughs> toen maar... de kunstenaar ook. Ja. <laughs> ja. Maar, maar ik had het gevoel dat het vooral een boek voor jezelf was. Omdat je het zelf lekker vond om zo te schrijven. Nee, absoluut niet. Ik heb altijd rekening gehouden met een lezer. Ja. Wat wil je dat de lezer meeneemt dan? Als je al die ruimte geeft aan die lezer. Wat, wat, wat wil je graag bereiken met dat? De nou, ik denk dat het een boek is die heel sterk gaat over de, de afstand tussen mensen. En dat, uh, dat een fysieke afstand niet per se hoeft te betekenen dat iemand ook echt van je verwijderd is. Hm. En, um, Want zo ervaar je dat ook met je broer? Absoluut. En ik, ja, en ik heb proberen een beeld te schetsen van hoe, hoe die vermissing uh, ingrijpt op het leven van iemand die een opgooiende jongen. Maar heb je er nu een plekje gegeven? Of heb ja, je een bepaalde opluchting? Of, of, hoe uh, hoe zit je er nu in? Uh, ik, voor mijn gevoel heb ik mijn broer naar me toe geschreven. In plaats van dat ik het van me af heb geschreven. Hm. Dus ik voel me nu beter dan daarvoor. Ja, ja, ja, ja. Maar een opluchting is anders. Het voelt meer als een verrijking. Ik. Ja. Je blijft hopen. Um, ja. Ja, moest je over nadenken ik. moest ik wel over nadenken Op ja. welke manier um, dat ik ja omdat ik me soms afvraag of ik hoop ik ho hoop dat het hoop is natuurlijk ook dat ik hoop dat het met hem goed gaat ja, hoop hoeft niet per se te betekenen dat ik hoop dat hij terugkomt hm. Waar, waarom heb je eigenlijk niet gekozen om veel meer over Maarten te schrijven om hem zo te noemen om veel meer die zoektocht te beschrijven waarom is het zo'n filosofisch werk geworden wat vooral ook over jezelf gaat, volgens mij. Ik wil er ficties van maken om het verhaal... eigenlijk universeler te kunnen maken. Ja. Zodat ah. je misschien meer mensen zou aanspreken? Ja, precies. Ik dacht, het gegeven is veel breder... dan alleen dat wat met mijn broers gebeurt. Daarnaast, heel simpel gezegd... ik was toen 15 jaar... wat ik al eerder zei... Ja, het feitelijk is ook niet datgene wat me heel erg interesseert... aan dat wat er eerst gebeurt. Dus non-fictie ervan maken zou voor mij geen... Ik zie mezelf als schrijver. Ik ga hierna boeken schrijven over andere dingen. Dus uh, ik, ja jongen, uh, Mona. ik heb het boek niet gelezen maar zou het ook zo kunnen zijn dat, dat hij gewoon gekozen heeft voor een heel ander leven en gewoon ergens op de wereld zoals je wel eens in een film ziet een eigen bestaan opbouwt je knikt ja. instemmend uh, Maurits ja misschien, want dat is meer de hoop uh, die ik dan voel dan de hoop ja, dat, dat terugkomt dacht ik, al, ja. ik hoop eigenlijk dat hij gewoon dat heeft gevonden waar hij naar zocht maar hij was dat... duidelijk op zoek toen hij wegging dus dat is een mogelijkheid. Ja, ja, en als hij geluk heeft gevonden... Uh, dan is dat genoeg voor mij. Een reële hoop of jouw hoop? Ik denk dat het wel een reële hoop is. Dan ja. hoop je dan niet stiekem op een één heel klein Sengaaltje. twittertje. <laughs> van laat me verder. Maar... Met rust, het gaat goed met me. Weet je, misschien ben ik wel gewoon te veel aan gewend... dat dat er niet is, weet je wel? Dat, dat, nee. dat zo'n teken van leven er al zo lang niet is, dat, dat dat gewoon echt mijn realiteit is geworden. Dus dat ik die, die tweet niet... Uh... Ik denk dan ook aan je vader bijvoorbeeld. Ja. ja. Maurits Bruin, je broer ligt in de boekhandel. so many secrets i couldn't keep i promised myself i wouldn't leave weep one more promise i couldn't keep it seems no speciaal geschreven en gemaakt uh, voor en over vermiste en weggelopen kinderen. Dat was uh, Soul Asylum met Runaway Train. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vanmiddag met Frans Kok, hoogleraar Humane Voeding uit Wageningen. en uh, We gaan het hebben over het pleidooi van waterleidingbedrijven... voor de terugkeer van de... Dorpspomp, Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Een watertappunt. Uh, en Frans Kok, jij bent daar een groot voorstander van, hè? Ja, weg, me, weg met de flesjes? Eigenlijk wel, ja. Misschien moet je er één keer één kopen en die leeg drinken... en voor de rest hem gewoon vullen met kraanwater. Want die flesjes voegen niks toe? of wat? Is uh, nou, het punt is dat die, uh, de waterleidingbedrijven... die zeggen aan de ene kant... Van, je moet eigenlijk in plaats van frisdrank... ook mensen de gelegenheid geven om uh, water te drinken. is ook tegen de preventie van overgewicht en obesitas heel nuttig. ja. Aan de andere kant uh, zeggen ze ook... ja, als je een flesje water hebt, uh, koop niet die flesjes... want die zijn ook qua milieubelasting heel ongunstig. Uh, drink hem misschien één keer leeg of gebruik een bidon... en vul hem uh, met die uh, pomp. Ja, en waarom vind jij het zo'n goed idee? Vanwege die obesitas of vanwege die flesjes? Het is eigenlijk beide, maar vooral uh, denk ik... Uh, dat je als je kijkt naar een, een, een glaasje uh, frisdrank... het aantal calorieën, is ongeveer 100, en een glaasje water... En je zou in staat zijn om, om echt dat consequent voor elkaar in te wisselen. Dan zijn dat 700 kilocalorieën in de week. In het jaar zijn het er 35.000. Als je dat omrekent in kilogram lichaamsgewicht, scheelt je dat 4, 5 kilo. Ja. Nou is het wel zo dat mensen natuurlijk compenseren. Hè? Je moet wel heel consequent dan ook geen andere dingen eten of drinken. En als je dat inwisselt, ja, dat, dat, dat, uh, dat, dat, heeft effect. dat heeft effect. Zijn die waterleidingbedrijven dan zo, zo uh, met ons welzijn... Uh, en onze ja, dat ze dit gaan doen, of hebben ze andere motieven? Uh, nou, ik? ik denk dat de waterleidingbedrijven ook zien... dat uh, eigenlijk die, uh, die waterflesjes, die worden steeds meer de norm. Die worden steeds meer standaard. En als je kijkt wat, uh, bijvoorbeeld in onderzoeken in, in Duitsland is er geweest... en als je kijkt ook... Er wordt dan mineraalwater genoemd. Er wordt veel reclame voor gemaakt. Ja, maar er heel zitten heel allemaal gezond, hele goede dingen in. Heel hè? gezond imago. Ja. En uh, als je kijkt uh, wat er in Duitsland is... door de stichting Warentest, uh, Nationaal Onderzoeksinstituut... zijn 29 van die mineraalwaters bekeken. En het bleek dus dat ze uh, eigenlijk niet die mineralengehaltes hebben. Zelfs een heleboel die onder de norm van de Europese Unie uh, vallen. 500 milligram per liter. En uh, er zitten er ook een aantal bij, één op de drie van die, hè, van die flesjes, waar, ze eigenlijk ook, waar je zorgen moet hebben over de kwaliteit uh, als het gaat om bacteriën of kiemen. Hm. Maar is de hype daar niet groter omdat daar misschien het drinkwater uit de leiding niet zo goed is als in Nederland? Want ik weet dat we hier toch perfect water hebben. We, uit hebben, we hebben hier uitstekend uh, drinkwater, uh, maar dat hebben ze in Duitsland ook. Dat hebben ze trouwens in, in veel landen in Europa en Amerika. Uh, je hoort wel eens mensen zeggen, ja, maar in Italië, daar zie je in de supermarkt ja. zie je alles vol liggen met Al die uh, fles water, ja, allemaal, dus dat, allemaal merken. Maar die zijn gewoon qua microbiologische veiligheid of, of kwaliteit, zitten die prima in elkaar. Wordt ook goed getest. Hè? Als je kijkt in Nederland uh, worden er uh, 65 verschillende dingen getest in kraanwater, ten opzichte van 15 in mineraalwater. Uh, dat zegt nogal wat. Uh, als je kijkt dus naar Italië, uh, dan is de, de Veiligheid is oké, okay, de kwaliteit is oké. Okay, maar men zegt wel eens, dus je kunt rustig drinken, mm -hmm. uh, het kraanwater. Maar ze zeggen wel eens van ja, uh, het smaakt anders. en Misschien dat het ietsje meer gegloreerd is. Dat het gewoon uh, minder maar, lekker smaakt. Precies, maar, ja. maar, maar het is, kraanwater is gewoon een uitstekende voedingsstof. Even hier een pool aan tafel. Wie drinkt er mineraal en wie drinkt er uh, kraanwater? Sander, kraan, net binnengekomen? Ja, kraanwater. Kraanwater. Maurits? Ja, echt kraanwater. ja, Lekkerder ook. Marcel? Ah, ik drink vooral koffie van gewoon water alleen. Okay. Yeah. <laughs> Beide, ja. ja, ja, wat even over die koffie. Ja. Uh, daar wordt ook wel van gezegd: Ja, koffie drinken dat is niet goed, want het onttrekt vocht uit je lichaam. Horen we altijd en ja. thee. Is dat ook zo? In het vliegtuig dat, zeggen ze dat niet te veel uh, koffie drinken. Dat dat ja, maar dat zeggen ze daarom. Onder <laughs> dus de reden kan je het. Nee, het is, het is in feite uh, in vliegtuigen, zeggen ze, omdat je eigenlijk veel vocht moet nemen. Ja. Je moet ook niet te veel alcohol drinken ja, in vliegtuigen. In combinatie met koffie. Ja. Precies, om vanwege trombose. Uh, je, dat, dat je daarmee een gevoeligheid voor trombose oploopt. Um, als het gaat om de koffie, ja, er zit cafeïne in. Cafeïne heeft een diuretisch effect, dus daar moet je van plassen. Maar het aantal milliliters wat je van een kopje koffie uh, dan vervolgens uitplast ten opzichte van de hoeveelheid die je ervan drinkt, nou ja, dat, is, dat is nou niet verwaarloosbaar... maar dat is een heel stuk minder. Hmm. Dus uh, netto gezien uh, krijg je gewoon ook met koffie en thee... ook al heeft het een diuretisch effect, krijg je voldoende vocht in. Ja, Dus je kun, meneer dan kan gewoon die koffie blijven drinken? Jazeker. In plaats van en, water. En het punt is ook, je hebt ongeveer twee liter water per dag nodig. En, en dat haal je ongeveer voor de helft haal je dat uit voedingsmiddelen. Dus zelfs in het droogste koekje zit nog water... Uh, bij wijze van spreken, mm -hmm. maar dat haal je voor de helft uit uh, voedingsmiddelen... en die andere helft moet je het uit dranken halen. En het punt is dus eigenlijk dat je beter dus dingen als koffie, thee, water en dan kraanwater en misschien minder ook vanwege de obesitasproblematiek, de, de, de frisdranken en dergelijke. Dus wat wij hier op tafel hebben staan, cola, fanta en uh, sprite. dat moeten we gewoon laten staan. Um, Laten staan, net ja, op. Ja, voor het mensen is het een light variant. Nee, kijk, nee, maar voor mensen die eens een keer een cola of een, of een Sprite of wat dan ook drinken willen. Nou, uh, that, no, dat no problem. Maar niet elke dag. Maar je moet het niet nee. wie, wie, Hoe lang blijft water eigenlijk goed? Vraag me wel zelf. Want ik vul mijn flesje dan voor in de auto weer. Ja. En ja, na een paar dagen denk ik, ja, dat is nu niet meer goed. Nee, water kan. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld koolzuurhoudend water hebt, ja, hè, maar Gewone tealwater. water, ja, dat blijft gewoon een aantal dagen goed. Okay. Dat is, dat is, ja, tenzij u dat in een flesje doet wat van zichzelf al uh, niet nee, schoon was. Nee, maar een aantal dagen. En ja. daarna is het niet meer goed. Daarna is het... Ja, ik, het hangt van... Uh, nou, waarschijnlijk nog wel langer, maar dat zullen de waterleidingbedrijven precies weten. Waarschijnlijk nog wel veel langer. Even nog kort over die pompen. Zijn die dan ook wel uh, bestand tegen vandalen? Of tegen mensen die er tegen plassen? Of weet ja. ik veel wat je er allemaal mee zou kunnen doen? Ik las dat die pompen ook hufterproof worden. Oh, kijk. <laughs> uh, en... Ja. Kijk, je moet eigenlijk zien uh, hoe, hoe ze het precies technisch doen, de waterleidingbedrijven, dat weet ik niet. Maar uh, ze hebben gegarandeerd dat, ze, dat, ze dus ook, uh, dat die pompen dus hygiënisch blijven. Uh, je moet denk ik ook niet, uh, dat zie je in Amerika ook, dan moet je op een knopje drukken en dan komt het straaltje naar boven. En dan hou je ja. je hoofd erin of je doet je flesje erbij. Ja. En ik weet niet geloof dat de kranen nu hier gewoon naar beneden zijn. Maar dan is het denk ik wijs om daar niet... Uh, met je mond. Uh, doet het nu even voor. Ja. <laughs> <laughs> voor zover dat kan. Want er schijnt een hele goede opening op okay. nog te zitten. Ja. Maar ze willen dus... dus uh, in het, het, in het model 2000... is niet ideaal, zegt u. Dat, nou, dat... Ik, misschien zit er nog zo'n klein... Uh, zo'n klein lurk... tingetje uh, <laughs> <laughs> <de hoofd>. <laughs> Maar dat weet ik niet. Ja. Maar hoe het ook zij... Uh, in 2020 willen ze toch duizenden... Uh, van deze tappunten in Nederland hebben. En ik denk dat het gewoon een uh, fantastische... Uh, ontwikkeling is. Dank u uh, voor dit moment. Uh, TV-maker Sander de Kramer is uh, binnengelopen bij Dit is de Dag. Na drie uh, uur ga jij een appeltje schillen. Uh, met wie doe je dat en waarom? Met de spar. Ik met, zit de spar nou, de ja, met de in de supermarkt. Ja, met de supermarkt. Ik zit nu met een geklutst kind thuis. Die, uh, die loopt van de week in de supermarkt. Van rechtstreeks vanaf het badhanddoekje van vakantie. En wat komt ze tegen? Pepernoten. <lacht> nee. <lacht> ja. En dat kan niet. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat, dat kan echt niet. Weinem. Sinterklaas komt wel eens vaker vroeger, hoor je ook in de politiek. Hè? Maar uh, nee, dat vind ik... Uh... En wat is de motivatie? Dat Die... gaan we horen na drie uur in <laughs> okay. Dit is de Dag. Graag tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.